3 uur Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronapatiënten op de IC is gedaald tot onder de 600. Het zijn er nu 598, het laagste aantal in meer dan twee maanden tijd. Ook op andere afdelingen was een daling. In totaal liggen er nu 1695 mensen met corona in de ziekenhuizen. De vliegtuigmaatschappij Ryanair noemt de actie van Wit-Rusland gisteren... een door de staat gesponsorde kaping. Het toestel kreeg te horen dat er mogelijk een bom aan boord was... en werd naar een vliegveld in Wit-Rusland begeleid. Daar werd een tegenstander van de Wit-Russische president van boord gehaald. Het land zelf is zich van geen kwaad bewust, zegt correspondent Iris de Graaf. Verder zeggen de luchtvaartautoriteiten dat het toestel van Ryanair... niet was gedwongen om te landen in Minsk, maar dat het slechts om aanbevelingen ging. En dat het ministerie van Transport uh, wil meewerken aan een internationaal... Onderzoek. Leo Kleine moet zich melden bij een Spaanse rechter, meldt een lokale krant op Ibiza. Hij zou daar zijn vriendin Jamie Vaas hebben mishandeld, hebben ooggetuigen tegen de Telegraaf gezegd. De receptie van het hotel zou de politie hebben gebeld nadat Jamie bebloed en met gescheurde kleding de lobby in was gerend. Een manager zegt dat er inderdaad een incident is geweest en dat het wel goed gaat met Jamie. En een Amerikaanse kuststad is dit weekend overspoeld door jongeren die feest wilden vieren. Op TikTok werd namelijk opgeroepen om naar een verjaardagsfeestje in Huntington Beach te komen. En daar kwamen 2500 mensen op af. Het was dus heel druk. Uiteindelijk sloeg de sfeer ook om. Zo'n 150 jongeren zijn opgepakt. Het weer.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 Er staat file op de afsluitdijk op de A7 vanaf Friesland naar Noord-Holland. Tussen Bresanddijk en Den Oever, 7 kilometer. Je moet rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Verder is het wat drukker op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. Daar is het op onthoud, 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 in midnight postures and hanging out on clouds beneath the moon dream rides on magic carpets it's a fairy tale to me but you're in tune the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 Want we hebben een verslaggever in Rotterdam. Ja. ja, perfect. Goed, dat is een extraatje in het laatste uur. Een mooie, mooie cliffhanger trouwens. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale omroep. CFM Zandvoort. En in Haarlem is het weer druk aan het worden. Ja, de, de coronamaatregelen zijn versoepeld. Ja. En bij het steegje in Haarlem was het weer enorm druk. Ochtends stonden ze al in de, in de rij. Ja. Dus, ja, tot, tot acht uur mogen het terras nu open. Ja, maar het gaat niet over het terras hoor. Dat zijn de, de, de sekswerkers. Oh, daar heb God, ik het over. Ja, ja, ja. kijk. Het is, denk is ik. Bijna, bijna hetzelfde dan ja, het de, terras. <laughs> al, dat denk ik dus even niet Nee, al. ja. En de uh, Lineshof mag ook weer open. En uh, wat een uh, nieuws is. Het zwembad in Zandvoorts ja. bij uh, Center Parks mag ook weer open.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 My is just a hurt, and they can't control the levers. Let's raise the toes, enjoy the show. Yeah. Headed for the sun, but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. No, no. Tell me to be someone that I like. Instead of being someone in their right, your battles cause make you look like a star. Just giving En ook de nieuws draaien uh, drijven zeker voor je. Waaronder deze van Ellen uh, Walker. Je hoort de Believers. Het is tijd voor het uh, nieuws in het kort. Althans, <laughs> een poging daartoe door uh, Albert oh, het, is wel, het is wel groenig nieuws. Uh, heel dan, groen? Laten ja, we eerst met iets anders beginnen. Het raadhuis uh, is gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei. De gemeente is die dag ook telefonisch niet bereikbaar. De meldkamer van de handhaving is wel bereikbaar.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 Uh, als je de, die weg op wil draaien. En dan ook nog, nog zo'n tote, tote paal. Dat Denk je denkt, nee, kijkt. De... oh wat mooi. Oh, wat maar. Uh, afgelopen donderdagmiddag heeft wethouder Ellen Haas, samen met raadsleden Maaike Koper van de PvdA en Karim Elgbalie van GroenLinks... het eerste bloemzaad gestrooid in de berm bij het spoor aan de Halterstraat in Zandvoort. Naar aanleiding van vragen die de raadsleden eerder dit jaar stelden... wordt de rommelige berm die regelmatig als uitlaatplek voor honden wordt gebruikt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 ProRail is gevraagd om het hek langs de berm te fascineren. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. Het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. Op CFM wordt iedere ouwe ouwe platinaal.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 En hier is de single van The Dubby Brothers. Een plaatje die we niet vaak gedraaid hebben van ze. Vond hij leuk om hem een keer te draaien. Ja. Vaccinaties aan de gang en dan denk je meteen weer aan The Doctor.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 Plus bedrijventerrein. En dan komt dit erbij. Dus we zitten wel redelijk, redelijk op schema. Maar we, we moeten doorpakken. En, en het, er is haast bij. Want een heleboel jongeren zitten te wachten op wonen en we willen doorstromen voor de ouderen realiseren. Dus er moet gewoon gas gegeven worden. En dat duurt allemaal toch al lang, vind ik. Want waar ik denk dat het in een jaar kan het duurt een twee à drie jaar. Het valt een beetje weg. Dus.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 ...bij, bij, bij wet is dat niet te regelen. Dat zou gek zijn, want het is ook een vrije markt. Maar het gebeurt wel, zeker in deze gechten die er nu is rond, uh, rond, rond de huizenmarkten. U, uh, u valt weer een beetje weg, uh, meneer Blaas. Ja. Ja, dat, ja, dat heb je wel gezegd. Kijk, zo, ja, zo is het beter. Die staat zo er niet beter. op het aardappelveld. Nee, nee, maar je hebt nu dus de, de, de, de gechten de die er is, natuurlijk rond de huizenverkoop... Ja. ...die kunnen wij natuurlijk ook niet beïnvloeden. Daarbij wij dat wel kunnen. Dit is maar projecten. Uh, nou ja. doen we dat?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 Ja, ja, nou dat wordt dus nu Zeker als, als, als er uh, veel over, overheid bemoeienissen mee zijn. Hè? Dat wij een plan maken, groen verkopen, veel tijd energie erin steken, subsidie geven. Dan vinden wij als overheid dat we daar een beetje daar grip op moeten houden. En dan kunnen we dat ook toepassen. En die regels hebben we het afgelopen jaren. Volkshuisvestelijk hebben we ook allemaal ingevoerd. Wat dat betreft denk ik ook. En daar hebben we ook heel veel kunnen leren van onze de samenwerking met Aarden.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 Dat je toch voor zo'n sociale koopstarterswoning ongeveer 310.000 euro moet gaan neerleggen. Dus Waar heb je dat gaan we vast sparen? Dat is zijn regels. Okay, nee, dat heeft nee, te nee. maken met de, de NHG-grens en dergelijke. Okay. Dus dit jaar staat de grens op 310.000 euro voor een sociale koopwoning. Dat is dus wat die maximaal mag gaan kosten. Nou. Even rekenen, wat uh, zou iemand doen als hij minimaal zoveel uh, mag vragen en maximaal zoveel? Ja, uh, het antwoord blijf ik je bewust schuldig. Oké, okay, nou ja, ik denk dat het dan maximaal wordt. Ja. <laughs> dus uh, reken maar op ongeveer 310.000 euro wat een uh, sociale koopwoning in uh, de Duinwachter uh, gaat uh, kosten. Dus,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 your wings.